Alle politiemedewerkers krijgen dan een mail met een overzicht van de belangrijkste uitkomsten. Vakbond ACP zegt dat er een groot aantal afspraken is gemaakt over allerlei arbeidsvoorwaarden, maar die zijn nu nogal technisch verwoord. Dit weekend wordt volgens de bond een begin gemaakt met het begrijpelijk en leesbaar maken van de afspraken. Er is een half jaar gesproken over een nieuwe cao. De politie voerde vaak actie, zoals het niet uitdelen van boetes voor kleine verkeersovertredingen.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 Volgens het onderzoeksbureau leveren de drie andere grote partijen zetels in. De PvdA zou 20 zetels halen, een verlies van 10. De PVV komt volgens TNS-Nipo uit op 19 kamerzetels, vijf minder dan nu. Het CDA zou er drie verliezen, van 21 nu naar 18 in de peiling. Winst is er voor D66. Het volgens het onderzoeksbureau stijgt van 10 naar 17 zetels. Het weer vanavond en vannacht droog, temperatuur daalt naar 9 graden. Morgen bewolkt, ook af en toe zon. Het wordt 13 graden in het noorden, 18 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. AMB ah, Verkeersinformatie. Eindelijk is de grote drukte rond Rotterdam voorbij. Er staat nog één file op de A15 vanuit Europoort. Tussen het het Benelux en het Vaanplein, twee kilometer. En het treinverkeer ligt stil tussen Den Haag en Zoetermeer na een aanrijding. De vertraging kan daar oplopen tot een uur.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 Um, ja, presentator bij Eredivisie Live, RTL Boulevard nog een maandje. Ja. En uh, BNR, je krijgt een drukke zomer vol sport. Ja, mooi. En je komt nu, prachtig in pak uiteraard, ja. want zo kennen we je, uh, uit de studio uh, van Boulevard. Zeker. Wat was het leukste nieuwtje vanavond? Wat was het leukste nieuwtje? Nou, het onderwerp van de Tattoo Killers was niet het leukste nieuwtje, maar dat was wel interessant. Dan, uh, Want wat was dat? De Tattoo Killers zijn uh, een aantal uh, waarschijnlijk huurmoordenaars die uh, vandaag voor de rechter stonden. Um, en die, werden, um, die worden verdacht van een aantal moorden. Uh, in ieder geval van een moordaanslag. En ze heten de Tattoo Killers omdat ze een grote tatoeage op hun rug hebben. Um, ja, waar ze een eenheid uitdragen. Ja, boeiend. Gordon was in de studio, was ook wel uh, grappig voor Even? Hollands Got Talent. Uh, 45 aflevering van Goede Tijden was er ook nog. En Viola Holt was van de trap gevallen. <laughs> oh jee, een been gebroken. Nee, blauw oog. Blauw oog. Ja. Goed, um, sport. Wat ja. ga je allemaal doen? Ik ga, wel, ik ga best veel doen. Uh, met de, uh, rond het EK voetbal. Uh, bij Eredivisie Live in principe uh, werk ik normaal gesproken in de zomer niet. Nu is er wel een dagelijks programma. Uh, dus daar doe ik ook een aantal uitzendingen van. Presenta presentatie rond het EK. Mm -hmm. Ik ga zelf naar een aantal wedstrijden van het Nederlands elftal zelf toe. Um, als gast van de KVB. Um, ik ga voor een bedrijf ga ik in Brussel Nederland-Duitsland doen. Ik ga naar Nederland-Portugal. Um, nou ja, dus ik zie een aantal wedstrijden in. ter plekke zelf. En een aantal hier in Nederland. Ja. En ik ga tijdens de Olympische Spelen. Daar uh, doe ik de huldigingen van het holland Dus de medaille-uitreikingen doe ik daar, presenteer ik. Um, en overdag ben ik ook uh, met gasten in de weer. Dus ik heb het, um, het is leuk. Ja. Weet jij dingen over voetballers die wij niet weten? Ja. <laughs> ja, ja, dat Noem is nog helemaal zo. Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, want... ik, heb, ik heb wel, ik, heb wel um, ik weet van een paar jongens wel dingen die anderen misschien niet weten. En op welk gebied gaat dat dan? Van, dat, kan, dat kan van alles zijn. Soms is het zakelijk zelfs. Uh, soms is het privé. Um, Soms is het ook zelfs voetbaltechnisch. Ja, en weten ze dat je dat dan niet openbaar gaat maken? Vragen ze dat? Uh, soms weten ze niet dat ik het weet. En hoe weet dat je dat? Nou, nou ja, er zijn zoveel mensen About rond. Great was, uh, nou ja, de great. Ja. Ja. Weet je wat het is? Kijk, uh, de voetbalwereld is een vrij uh, kleine wereld. Het is voor een deel een hele gesloten wereld, maar ook voor een deel een hele open wereld. Dus als je er lang genoeg in rondloopt, dan ken je altijd wel iemand die iets weet. En uh, nou, van de ene hoor je iets, en weet je van, dat klopt niet. En van de andere hoor je iets, en denk je, nou, dat klopt wel. Ja. En soms is het rechtstreeks van spelers. En ga je het wel eens vragen? Als het, waarvan je denkt, hm, als het een beetje delicaat. Nee, want als het uit een bron komt, waarvan ik weet kan maar uit één bron komen, dan kan je het dus ook niet vragen. Nee, want dan is het duidelijk wie de bron is. Dan is het duidelijk wie ja. de bron is. Uh, morgen spelen ze, hè, de mannen? Ja. Ja. Um, tegen Noord-Ierland. Ik ben in het stadion. Ik, oh, je ziet het in het stadion. Ja, ik ga kijken. Oh, Oké. Okay. Ja, natuurlijk. Ik wil dat zien. Ja. Want hoe zit je daar? Want je gaat meteen stralen als ik dat zeg. Nou, ik zit daar morgen... Kijk, morgen wat, wat je terecht zegt, het is de laatste oefenwedstrijd. Want ja. uh, 9 juni is dan de eerste wedstrijd tegen Denemarken. Daar gaat het om het Echie, zoals het heet. Dus de opstelling van morgen is hoogwaarschijnlijk ook wel de opstelling... die hij volgende week zal uh, gebruiken. Hij is Bert van Marwijk, de bondscoach. Mm -hmm. En er zijn wat uh, vraagtekens nog. Niet helemaal, want ik denk dat hij afgelopen woensdag tegen Slovakije... ook al speelt zoals hij eigenlijk wil spelen. Um, behalve dan Matthijssen, centrale verdediger die zou gaan spelen. Maar dan is het dus interessant om te zien. Ja, klopt het wat je denkt? Ja. En kijk op tv zien. Maar in het stadion, voordat ze gaan, is het wel prettig om te zien uh, hoe mensen lopen. Hoe reageren ze op elkaar. Uh, wie is wel of niet geïrriteerd. Al dat soort dingen let ik op. En ja. zit je daar in oranje shirt? Nee, nee ik, ik zit bij Nels eigenlijk nooit in oranje shirt. Terwijl ik wel, wel um, hoop dat Nederland altijd wint. Maar ik ben, ja, ik ben... uiteraard. Ja. Maar ben je ook iemand die, als, hè, zoals bijvoorbeeld bij de laatste wedstrijd... werd er heel veel teruggespeeld maar mm -hmm. Ben je dan aan het mopperen? Nou, nee, want ik, kijk, ik vind... Nou, kijk, op Twitter, dat is het mooie van Twitter nu. Hè? Ik zit ook op, op Twitter en dan krijg je heel vaak berichten... Ah, het wordt toch niks en het is niks en het is verschrikkelijk en noem maar op. Ja, ik vind dat altijd een beetje te makkelijk. Ik, ik vind het prima als je het helemaal niks vindt. Mm -hmm. uh, want het is ook helemaal niet zo goed. Maar dan wel graag een paar argumenten wat niet goed is. En ook nog beter, als je ook nog misschien suggesties hebt... <laughs> hoe zou jij het beter doen? Ja. Want ik kan me herinneren een wedstrijd uh, nederland brazilië uh, bij het uh, WK... De eerste helft had ik ook heel veel te mopperen en doe je: hij moet wisselen, hij moet dat, dat, dat. En dat twitterde ik ook. Van Marwijk wisselde niet. En vervolgens wint Nederland uiteindelijk die wedstrijd. Um, en na de wedstrijd werd er helemaal niet over um, het, het feit gesproken dat eigenlijk heel Nederland op dat moment, want kon je op Twitter zien onder andere. wilde dat hij zou wisselen. Ja. Nou ja, en dat is wel knap van een coach, dat hij dan vasthoudt aan zijn visie. Aan zijn eigen lijn. Ja, en nu kan je ook, kijk, voorspellen voor of een verwachting uitspreken is veel moeilijker dan achteraf analyseren. Ja, zo is het. Ja. Um, we gaan het trouwens behalve over het WK en alle sport deze zomer... ook nog mm. hebben op vrouw Winfrey. Ja. Die bewonder jij, hebben we het zo over. Eerst gaan we even jou neerzetten, Want okay. uh, jij werkt nu bij uh, BNR. Ja. Bij Eurodivisie Live, vertelde ja. je. En uh, nu nog een maatje bij RTL Boulevard. Ja. Uh, we hebben een uh, compilatie gemaakt van jouw carrière. Nou, NOS. Het journaal. Goedemiddag, massa ontslag bij Fokker. Goedemorgen, dames en heren. Het is na tien voor 12, is nog goedemorgen. Welkom bij Studio Sport. Humberto Tan, TV-presentator. Eigenaar van het kledingmerk Humberto. Een best geklede man in 1999. Rusja heeft nog maar net haar theatertoer Passie afgerond. Humberto Tan. Goedemorgen, drie minuten over zes. Welkom bij BNR. You must be we gaan naar Rotterdam. De huldiging van Feyenoord in de kaart. De spelers zijn er en Humberto ook. Meteen met de spelers lopen we mee het veld op. CC is helemaal voorbereid. Ja, ja, ja, ja, ja. Is in live muziekje. Vanaf je carrière, je hoort het al bezig met sport. Ja. Wat is in twee woorden voor jou sport? Wat is er... in Hope. één woord zelfs. Hope. Sport is hoop. Uh, sport is, uh, kijk, Iedere keer als je naar een sportwedstrijd kijkt, begin je eigenlijk op nul. En al begin je op min 10. toch hoop je iedere keer weer... dit wordt de beste wedstrijd die ik ooit heb gezien. Mm. Ik zie straks de mooiste actie die ik ooit heb gezien. De mooiste goal, de mooiste balaanname. Ik zie de mooiste combinatie die ik ooit heb gezien. Daar hoop ik iedere wedstrijd weer op. En al uh, verliest Nederland straks met 3-0, de eerstvolgende wedstrijd zit ik weer met datzelfde gevoel. En dat is voor mij de magie en de kracht van sport. Want dat mooie doelpunt, wat Want doet dat, dat? Dat magische moment. Dat ene moment waardoor je bijna blij bent dat je dat, die wedstrijd hebt gezien. Ik kan me wedstrijd herinneren, uit, uh, niet eens op, uh, op, uh, op Nels 11e niveau, maar op de eredivisie niveau. Het was een play-off wedstrijd van Vitesse tegen RKC. En er komt een bal echt 20, 30 meter uit. Uit de lucht, hoog, die valt naar beneden. En Bonnie neemt hem in één keer aan, de spits van Vitesse, doodstil. Fantastisch. Fantastisch moment. Of ik kan me herinneren, de, de, de spits van Atletico Madrid is Falcao. Dat is een man die is gekocht voor 40 miljoen euro. Die speelt een vriendschappelijke wedstrijd met zijn Atletico Madrid ergens in Mexico. Je ziet een ingestudeerde corner. Die corner gaat naar de rand van het 16 meter gebied. Falcao staat daar, vangt die bal in één keer op zijn voet op... in een omhaal, kruising, keihard goal. Ja. Die momenten die zijn weergaloos. Ja. Want. Want ze maken je blij. Endorphines in je hoofd. De bewondering, uh, waardering, vakmanschap, ambachtelijkheid. Ja. Dat zie je allemaal terug. Vind ik in één geslaagde actie. En daar zoek ik naar bij sport. Dat vind ik mooi. Maar ook als Usain Bolt. Ik zat bij de finale, uh, in Beijing zat ik uh, in het stadion waar Jusem Bolt mm -hmm. uh, gewoon goud pakte. En dat hij al, wat is het? Drie, vier meter voor de finish ja. zijn hand omhoog steekt. Dat hij weet van hij heeft gewonnen. Ja. Waanzinnig. Ja, de hardloper, hè? Ja, oh sorry, de sprinter. Ja. Want nu, hè, nu gaan er natuurlijk ook weer een heleboel sporters aantreden. Mm -hmm. Wie bewonder jij? Wie, wie waar zit jij op de. Te... Ja, oeh, die komt, die komt. Ja, ik, ik heb voor BNR heb ik uh, in de aanloop uh, naar het Olympisch jaar... Uh, vond ik het een goed idee om uh, sporters te volgen... niet alleen op het moment dat ze een medaille hebben... maar juist in hun voorbereiding. En uh, Ik heb de zogenaamde Magnificent Seven. Dat zijn ja. uh, zeven sporters die ik, uh, die ik heb gevolgd. Die ik, elke woensdag belde ik een van die zeven. Onder andere Epke Zonderland, de Turner. Onder andere Lopke Berkhaal, de Zelster. Uh, Henk Grode, de judoka. Nou ja, Edward ja. Gaal. Nou ja, zeven in totaal. En met name die zeven wil ik zien. Om te kijken, hey, ik, heb jou, gevolg, no, Microm, Video, ik heb jullie het hele ja, jaar gevolgd aan Normicron en Jojo. Ik heb jullie het hele jaar gevolgd. Ja, fantastisch om te zien wat er dan uitkomt van hun plannen, van hun idealen, van hun ambities, van hun doelstellingen. Had jij dat niet zelf gewild dan? Nee, ik heb het talent niet. Ik ben ook realist. Ik ben ook realist. Ik was heel snel als, als kind als sporter als voetballer. ik heb gevoetbald, maar ik was niet technisch genoeg en ik was niet koelbloedig genoeg. Dus ik was echt een, een speler die uh, veel assists gaf, weinig scoorde. Uh, hard kon lopen. Um, een beetje blind af en toe, uh, slecht kon koppen, goed kon verdedigen... maar allemaal niet goed genoeg. Nee. Dus ik wist al snel dat ik niet goed genoeg was. We hebben um, gebeld met iemand die jou goed kent. Oh. Albert Verlinden, jouw collega. Oh, kijk! Bij uh, ja. RTL Boulevard. Uh, en die roemt jouw positieve aard. Zullen we even luisteren? Ja. Omdat is echt een, een rasoptimist. Uh, de, de, in, in storm en tegenspoed komt hij altijd positief binnen. Dat zie je ook in Boulevard. Als hij iets negatiefs moet behandelen... Dan, dan weet hij toch nog altijd vanuit een positieve hoek te doen. Ik weet niet wat het is. Het is echt zijn mentaliteit. Want hij speelt het niet. Hij is echt, echt een geborrepteens. Maar ik heb vaak wel het idee dat het iets te maken heeft met... met ja, waar die privé vandaan komt. Wat hij wat wat overwonnen heeft. Ik, ik weet dan maar niet precies wat. Maar er, er zit iets in dat hij volgens mij op een bepaald moment in zijn leven gezegd heeft... van luister, ik maak er gewoon het allerbeste van. Altijd. En? Hij heeft wel gelijk, denk ik. ik, voor, nou, ik kijk, ik ben van, van nature al uit ben ik een, een uh, optimist. En een, een, een man met heel veel energie heb ik. Toen ik vier was, uh, zat ik op ballet eventjes. Toen werd ik eraf gegooid omdat ik uh, te, te druk was. <lacht> uh, mijn moeder zei altijd tegen me... als je, als je een minuutje je mond kan houden, geef ik je een kwartje. Het lukte me niet. <lacht> um, maar ik ben wel iemand die altijd naar het glas half vol kijkt. Ik kijk naar mogelijkheden. Ik kijk naar kansen. Ik kijk naar... Um, ja, wat kan je wel uit die situatie halen? Ik kijk naar uh, zaken die ik wel kan beïnvloeden misschien. Maar is er, zoals hij zegt, een moment geweest... iets in het verleden waardoor je dat bent gaan doen? Ik heb het denk ik altijd gehad. Het is wel versterkt, denk ik, door... Um, um, nou ja, ik heb wel wat, wat familieleden verloren. Dus ik denk dat daar wel iets versterkt is. Ja, je twee broers en, en je moeder. En mijn moeder. Maar ik denk niet dat het de kern van mij heeft veranderd. Dat heeft het misschien een beetje versterkt. Maar het heeft er wel altijd in gezeten. Dus ik ben, ik ben, hij heeft wel gelijk dat ik, dat ik het niet speel. Um, maar ik kan ook heel boos zijn hoor. Op welk moment? Nou, uh, uh, nou ja, van de week nog had ik het. Uh, ja. Als dan iets niet geregeld is wat al... Maar dan is het best wel naar de vierde keer of zo. Ja, qua werk bedoel je ja, dan of niet? Ja, Weet je als je het één keer hebt gezegd, oké. Okay, dan zeg je de tweede keer, dan zeg je ja. de derde keer. En de vierde keer dan ontplof ik. Woedend. Ja, dat ben ik wel echt boerend. Maar bijvoorbeeld, hè, want je, je noemt dat nu in een bijzin... Uh, het sterven van familieleden, wat natuurlijk ja. heel ingrijpend is. Uh, heb je toen iets gehad aan die positieve aard? Uh, nou, ik heb wel iets gehad aan um, een, een, een uitspraak... en dat is bijna een soort lijfspreuk geworden. Um, om een gelukkig leven te hebben, moet je een slecht geheugen hebben. Je moet soms in staat zijn om dingen te vergeten... om door te kunnen gaan... Het is heel interessant om, om te zien dat mensen soms... Um, aan de ene kant ze hebben een vergelijkbaar trauma meegemaakt. En de ene die kan daar echt nog 40, 50, 60, 70 jaar last van hebben. En de ander gaat er ogenschijnlijk vrij makkelijk mee om. En allebei hebben ze evenveel verdriet. Hoe kan dat? Dat is een geheim van het leven, wat ik ook niet weet waarom dat is. Maar sommige mensen hebben dat op een of andere manier. En ik ben van dat tweede type. Ik kijk altijd vooruit. Ik hoor wel mensen wel zeggen, ja verschrikkelijk om ouder te worden. Ik zeg, en wat is het alternatief? Er is geen alternatief, dus je kan maar blijven klagen dat je ouder wordt. Ja. Maar er is geen alternatief. Nee, maar Accepteer goed, dat is gevoel. Ja, maar wat heb je eraan? Ja, nee, maar goed, heb je dat in de hand, je gevoel? Nee, nou ja, misschien wel als je bewust bent van het feit dat je geen alternatief hebt. Ja, en uh, het, het feit dat die mensen die zo dicht bij je stonden er niet meer zijn. Ja. Uh, hoe heeft dat jou uiteindelijk, los van deze positieve aard en de manier dat je denkt... ik ga er niet in blijven zitten en er honderd jaar verdrietig over zijn. Hoe heeft dat je veranderd? Het heeft me niet veranderd. Het heeft me wel um, in, in zoverre um, onderstreept wat ik al voelde zelf, wat ik al dacht zelf. Om er, proberen het, het leven mooi te maken. Het, het, het proberen te zoeken naar kansen en proberen te zoeken naar de grote P in mijn leven, plezier. Tot half negen, twee dingen van Omroep Max. Met Margarethe Reintjes In gesprek tot half negen met journalist Umberto Tan. Um, iemand die jij bewondert ja. als journalist, jouw vak... Ja. Uh, is Oprah Winfrey. Ja. Komt ze, we hebben een stukje... waarin ze Barack en Michelle Obama ontvangt. Never in 25 years have we ever welcomed... a sitting president and a first lady. President Barack Obama and first lady Michelle Obama. What do you know for sure about marriage? <laughs> I understand you're also a basketball coach. What has been the best moment you all had to share as a family? Watching Malia and Sasha meet the Pope. A landmark hour. Would you say there are Republicans you admire? What do you want your legacy to be? Yeah. Ja. ja, knap. Alleen in de aankondiging, hè, daar, daar zit zo'n authentiek enthousiasme in. Nog nooit hebben we een zittende president ontvangen. Dus er zit een bepaalde trots in. En vervolgens uh, krijg je in, een, in dit geval met de Amerikaanse president... dan een human interest story. Maar ook uh, een, een vraag die best uh, tricky is. Welke republikein bewonder je? Het is best wel ingewikkeld. Uh, wat wil je dat je legacy is? Dus wat wil je je, je, je nalatenschap zijn? Je weet dat als je daar verkeerd op antwoord heb je echt een probleem. Dus ik vind dat wat zij heel goed doet... Uh, zij is in staat om uh, aan de ene kant... Um, je te informeren, je toch empathisch mee te nemen in een gesprek... waarvan je echt het gevoel hebt dat, dat je bij haar ook binnen bent. Mm -hmm. En tegelijkertijd, de gasten zitten zo ontspannen over het algemeen... dat ze gewoon ook best veel van zich laten zien... En um, ik vind dat heel knap dat zij dat in al die jaren... Ze is gestopt nu, maar dat, dat ze in al die jaren dat op verschillende gebieden ja. dat gedaan heeft. Maar denk je niet dat Barack Obama van tevoren wist dat dat gevraagd ging worden? Vast wel. Maar goed, dat gebeurt bij andere programma's ook. En daar is het minder empathisch en minder authentiek. Ja. En daar komt het minder um, echt over dan bij haar, vind ik. Ja, want je zegt, hè, ze, is, um, ze, is, ze is trots, ze is ja. enthousiast. Ja. Eigenlijk, eigenlijk, als ik jou net zo hoor, ben jij ook zo. Jawel, maar op een ander niveau, denk ik. Want? Wat uh, dan? Uh, ik ben vergeleken met haar... ik ben best empathisch, behoorlijk, dus invoelend. Mm. Uh, maar ik ben iets rationeler en zij is met overgave empathisch. Zij geeft veel meer van haar, van haar privéleven in gesprekken en in, in haar ja. programma's... dan ik doe. Zou jij ik niet doe. doen? Nou, ik, ik, zou, ik doe het ook wel eens, maar niet zo structureel als zij deed en doet. Nou heb ik die ervaring van haar ook niet. Weet zou je, ik... je durven? Um, ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar, ik, maar... Zou het niet, ik zou het niet doen als effect. Ik zou het alleen doen. Nou, ik heb, wel, ik, ik heb het ook wel eens in de uitzending gebruikt hoor. Um, dat werd me niet altijd in dank afgenomen. Um, in, in de discussie over de kinderdagverblijven... Ja, mm -hmm. heb ik wel gezegd dat ik in mijn privéleven met mijn vrouw... wel gezegd, nou ja, ik wil liever geen crash met een man. Dat, was, dat is al... De Robert uh, M. zaak Ja, dat is al 15 ja. jaar geleden dat dat zei. En, en dat was puur omdat ik... Ook bij Oprah Winfrey trouwens, die, die ook tegen kinderen zei... luister, als je verdwaald bent, ga naar een vrouw. Ga naar een vrouw. Toen mm -hmm. zei ik, ja, ze heeft gelijk. Ga naar een vrouw, neem geen risico, ga naar een vrouw en vraag om hulp. Ja, en dat is niet je kinderen bang maken. Maar ja, dat is iets van, nou ja, ja. weet je, ik, ik ben liever te, te angstig ja. dan... En wat kun jij dan van haar leren? Want je zegt, dit moet niet een trucje worden. Dus nee. wat, wat vind jij zelf dat jij nog niet goed genoeg kan in jouw vak? Um, wat ik van haar zou kunnen leren, ik denk dat zij net iets meer dan wat ik doe... Zij kan net iets meer pitbull zijn door bijvoorbeeld echt per se die gasten te willen. En ook echt daaraan vast te houden. En nou is het makkelijker omdat ze nu groot is. Mm -hmm. Maar dat had ze ook al toen ze wat jonger was en onbekend was. Mm -hmm. Dat zijn interessante periodes. Nu loopt er op uh, TLC, heet dat volgens mij die zender, loopt er een behind the scenes. Dus achter de schermen van Oprah Winfrey. Ja. Geweldig om te zien. Overwegingen, waarom die gas? Wat moet je vragen? Wat wil jij weten, Oprah? Uh, uh, laat me dat vragenlijstje zien. Nee, dat zijn geen vragen die ik wil weten. Ik wil andere dingen weten. Ik wil weten. Weet je? Dus, en dat is heel mooi om daar werkwijze te zien. Ja. Dus, en dan zie je dat daar een bepaalde. Um, ja, er zit meer pitboel in. Jouw werkwijze. Ja. Albert Verlinden, je hoorde hem net al, ja. die hebben we dus gebeld. En uh, we hebben hem gevraagd naar zijn ervaringen met jou als, als journalist. Um, en hij begint met wat hij heel positief aan jou vindt. Ja, ja positief is natuurlijk echt het positieve. Wat hij altijd uitstelt. Een enorme vakman met een enorme positieve drive. Maar eerlijk gezegd vind ik het ook een beetje zijn handicap. Dat denk je, ja, wel iets. Kritischer, misschien soms wel iets zeurderiger, zou ook wel mogen. Ja? Ja, nou, bij BNR is dat zo. Kijk, Boulevard is een entertainmentprogramma. Um, um, maar bij BNR dat is meer een, een nieuwsprogramma Nou dan, dan, daar heb ik toch wel behoorlijk ook gescheurd hoor. Heus wel hoor ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> maar ik vind het niet uh, kijk, ik, bij mij gaat het altijd om wat krijg je eruit mm -hmm. en um, ik geloof niet zozeer in het kritisch zijn om het kritisch zijn ja. want de informatie die je eruit krijgt is echt nihil ja, want ik speel de journalist 0. en ik ben heel kritisch ja, ik speel de, de kritische journalist en ik ga jou als heel kritisch ondervragen. Nee <coughs> ik, ik ga je vragen stellen, omdat ik informatie wil hebben en als ik het gevoel heb dat je om de hete brei heen draait... Ja, dan ga ik doorvragen. Ja. En, dan ga ik, en uiteindelijk, ja, je valt zelf door de mand. Wat mij opviel, hè, dat als je jou volgt... dan zijn er een aantal onderwerpen waar jij behoorlijk geëngageerd uit de hoek kan komen. Ja. Uh, onlangs had je die hele kwestie met het gebruik van het woord nigger beach. Hè. Ja. Oh, uh, in, uh, de Lin of, uh, in de Jackie was Jackie, dat. Ja. Uh, en toen was jij een van de eerste die twitterde daarover. Omdat Zo... ik heel vroeg ben. <laughs> Is dat de reden? Ja, dat was, dat, ik, ben, ik, bedoel, ik, zou, ik zit om uh, vijf uur al achter mijn computer, s ochtends. <laughs> ja. Dus dan ben je al heel snel een van de eersten. Ja. Maar ja, dat, dat, daar heb ik me wel over opgewonden. Ja. Ja. Nou, ik heb het niet eens over opgewonden over het gebruik van het woord. Want ik dacht, nou ja, dat, dat, dat kan. Ik heb, ben me pas gaan toen het, het werd gebagatelliseerd. Ja, dacht ik van, wacht even. Ja, want dat is, dat, is, dat is een gevoelig punt wel, hè? Um, nee, dat is geen gevoelig punt. Want er zijn nog wel andere dingen, hoor. Um, Noem eens wat. Maar ja, Wilde ze vandaag verloren, bijvoorbeeld in de rechtszaal. Um, ik vond het echt idioot dat hij. Um, je verliest een parlementaire. Um, een, een, een stemming in ja, het wat parlement. Ja, dat vind je idioot? Ik vond het idioot dat hij überhaupt naar de rechter ging. Als jij als democraat een meerderheid tegen je krijgt. Mm -hmm. Het gaat om het wel of niet uh, kunnen beoordelen van het Stabiliteitspact. Nou, als jij een meerderheid van de Kamer tegen je krijgt... als democraat leg je daarbij neer. Want de vraag is, als je naar de rechten gaat en je verliest, en dan? Mm -hmm. Want dan zegt ja, nee, Amerika, een aanzienlijke minderheid was het met me eens. Ja, het is, dat maakt niet uit. Ja, en vind je dat irritant? of wat, Vind je daar iets van? Nou, twitter nou, je ik, daarover? Ja, daar twitter ik zeker over. Wat ja, heb je ik, getwitterd? Nou, Ik weet het niet meer letterlijk, maar het kwam erop neer. Kansloze zaak. Ja. Kansloos. Hij gaat zeker verliezen. Ja, maar dat is een inhoudelijke en niet zozeer een mening. Nou, het is, ook, het is een inhoudelijke, maar het is ook een mening. Uh, want ik weet dat hij het gewoon om het effect doet. Ja, ja. En ik vind politiek vind ik gewoon uh, zijn geloofwaardigheid verliezen... als je dit soort uh, ja, trucs toepast. Bouters, hè? Ja. Daar heb ik je minder over gehoord. Oh ja, daar heb ik ook over Ja, ja. ja Bij je... BNR waarschijnlijk. Ja, bij BNR. Ja, ja, ja. Ja. Maar ik, ga niet on... ik ga niet overal. Kijk, ik ben geen politiek commentator. Ik ben ook geen commentator. Ik ben, nee. ik ben iemand die um, absoluut zijn commentaar geeft. Ook op dingen die... waar ik het niet mee eens ben of waar ik het niet goed vind. Maar als je me op Twitter volgt, nou, dan zie je al die dingen voorbij komen. Ja, wel degelijk. Zeker. Hoe vond jij dat? Want jij komt natuurlijk uit Suriname oorspronkelijk. Ja. Die amnestiewet je... vond ik walgelijk. Dat, dat, dat, is, dat is iets wat. Een, een, er is geen land in de wereld waar je gedurende een proces. een amnestiewet aanneemt over dat proces. Amnestiewetgeving heb je eigenlijk alleen als er al iets is geweest of ver daarvoor. Mm -hmm. Niet tijdens. Want er zijn natuurlijk ook een heleboel uh, Surinamers van jouw leeftijd, vooral ook daar. die zich ja. vergeten, strepen eronder. Ja, ja, dan moet je ook nooit meer zeuren over de slavernij. Dat is nog lang geleden. Natuurlijk niet. Nee. Of, alsof tijd. Um, Um, een excuus is voor uh, dat soort wandaden. Ben jij een, een rolmodel eigenlijk, denk je? Voor, voor, voor sommige mensen wel, voor sommige mensen absoluut niet. Ik, ik weet dat ik uh, voor sommige mensen een, een rolmodel ben... omdat het tegenwoordig wordt gezegd of dat het me bereikt via brief of wat dan ook. Ja, word je, krijg je brieven? Ja, ik krijg wel eens brieven. Van, van, noem eens iemand, waarom, van wie krijg jij een brief? Nou, ik, ik kreeg laatst een brief van iemand uh, die luisterde... Het nou, was met Valentijnsdag. Dacht dat, <laughs> ah, dat was de bedoeling. <laughs> nee, maar was dat vanuit, weet je toch wel he, wat nee, dat maar, is. Ja, ja, ja, maar het was van een mannelijke luisteraar. Ja, dat en kan die, ook hoor. Ja, dat kan ook. En, maar die viel niet op mannen. Maar, zei hij, ik, ik, um, hij werkte in Antwerpen, woonde in Amsterdam. Hij uh, had een hele mooie brief geschreven. Ik dacht, waar gaat hij naartoe joh? En hij luisterde elke dag naar BNR van 6 tot, uh, tot half tien in ja. die rit. En, uh, en hij genoot daarvan. En uh, hij zag mij echt als een, ja, hij vond het een, dat ik een rolmodel was. En, nou, dat is een hele mooie brief natuurlijk. Ja, en waarom? Waarom was je voor hem een rolmodel? Omdat hij vond dat ik um, zo beschaafd was en dat ik um, geïnteresseerd luisterde naar mijn gasten. Nou ja, dat is toch een mooi compliment, want dat is wat je wil. Zeker. Dat is wat je wil. Je wil, ik wil. Um, Uiterste uit drie minuten of vier minuten gesprekken halen. Want dat is het bij, bij BNR. Of op het veld bij, bij een speler. Uh, na een wedstrijd, voor een wedstrijd. Uh, of straks bij de Olympische Spelen. M maar ik wil wel in die korte tijd zoveel mogelijk eruit halen. En ik wil, ik wil wel dat je eerst je verhaal kan vertellen. Wat is het? Mm -hmm. En dan kan het sausje eroverheen gooien. Maar wacht even. Dat klopt volgens mij niet. Of waarom is het ja. dan niet X? Of waarom is het niet Y? En jijzelf, want jij hebt natuurlijk een, een, een verleden in de Bijlmer. Daar ben je opgegroeid. Ja. Jij hebt een waanzinnige carrière gemaakt. Terwijl natuurlijk een heleboel jongens in de Bijlmer... dat niet hebben gehad. Ja. Hoe komt dat? Ja, vraag me ook wel eens af. Um, ik denk dat het te maken heeft... met... Ja, het is bijna cliché hoor, maar het is toch iets van... je moet toch in jezelf blijven geloven en je moet, je moet durven verliezen. Je moet echt durven verliezen. Je moet zulke risico's nemen en soms dingen doen waarvan je denkt, nou... Wanneer heb je dat gedaan? Nou, uh, toen ik werd gevraagd door de Afro als omroeper. Heel lang geleden. Dat is heel lang geleden, dat is 1992. Nou ja, wil je omroeper worden? Ja. Mm, nooit over nagedacht. Hoezo? Ja. Waarom? En waarom dan? Waarom heb je het gewoon gedaan? Omdat ik daarna ook gebeld werd of ik uh, ook uh, pauze tv wilde presenteren. Ja. En dat programma bekeek ik altijd. Ik dacht, en ik werd ook nog door meerdere mensen gebeld uh, in die periode. Per toeval. En ik dacht nou weet je, je moet gewoon proberen. Je moet, niet, je moet niet bang zijn om te vallen. Weet je, als je bang bent om te vallen moet je gaan liggen. Nou en, wat, en ik, ik, ik durf te staan. En wat zou je nu als iemand dat je zou vragen denken oei eng maar ik doe het wel. So, nou, dat heb ik, bij, uh, heb ik nog regelmatig gehad. Uh, toen uh, Edwin Evers me vroeg... als we vangen bij vijf, dacht ja. uh, dacht ik gedacht... oeh, eng, maar ik doe het wel. Toen ja. ik werd gevraagd bij Boulevard, dacht ik... oeh, eng. Van ja. oe, eng, maar ik doe het wel. Toen werd gevraagd bij BNR, dacht ik... oeh, eng, elke dag om zes uur beginnen tot half tien... pas Verwerf, vangen die daar twaalf jaar heeft gezegd, Oeh, eng, maar ik doe het wel. Dus ik doe het eigenlijk constant. Eigenlijk doe je het nooit niet. Ik doe het nooit niet. Nee, ik doe het, ik doe het heel vaak niet. Wat maar, heb je dan de, niet gedaan? Bah, wat heb ik niet gedaan... Nou, concreet voorbeeld, wat heb ik niet gedaan? Ik heb bepaalde commercials niet gedaan. Ja, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Maar hou je in de gaten, want het is half negen. Gaat het zo snel? Het gaat hartstikke snel. Het vliegt. En morgen zit jij daar in de arena? Jazeker, in de arena, Nederland-Noord-Ierland. Gewoon die kleine 3-0. Hartstikke leuk, 3-0. Ik ben optimist, weet je nog? En wie gaat er scoren? Nou, ik hoop dat het van Persie scoort. ja. Die wordt al hem geroemd, hè? Nou, die wordt juist niet geroemd. Nou, ze ik dat ik hoorde vandaag uh... op de radio dat hij de allerbeste van iedereen was. Oh, en hij okay. stond in een Europees elftal opgesteld. Ah, oké. Okay. Nou ja, als topscore van als Engeland de beste speler. Ik dank je heel hartelijk voor je komst. Jij ook, tot journalist en uh, sportliefhebber, niet te vergeten. Dit was hem, de uitzending. Dingen.nl meer informatie en terugluisteren. En um, twitteren kan ook. Ik gebruik dan het twee dingen. Nu BNN Today met de vrijdag uitzending Willemijn Veenhoven ja. en Erik Korton. Hè? Ja. Ja. En Erik Korton. Hallo. Hallo. En ik heb een vrouw. Wat zeg je? Een nieuwe vrouw. Oh, oh zo. Ja, nee, ik zeg het gewoon nee, meteen. Het Sandra Schuurhoff is er. Ah. Daar ben ik ontzettend oh, blij mee. Oh, hey, Sandra. Ja, en uh, <laughs> wie zegt dat nou? Omberto. Ja, um nou, ah. um Omberto. Schrik me dat. Ja. <laughs> ja. En daar zijn we blij mee. En er zijn nog veel meer mooie gasten hier. Soufiane Touzani is hier. Die uh, is niet alleen rapper, maar hij kan ook fantastisch voetballen. En die ken laat zijn licht schijnen. Ja. Omberto zegt ik. Ken ik ook. Ja. Oh ja, nee. Sorry. <laughs> en en Luc, ken je die ook? Ik heb Alberto? met Sofian op het podium gestaan. Vraag maar aan hem. Heb je met Umberto Tan op het podium gestaan? We ja, hebben een paar vette trucs samen gedaan. Ah, zitten oh. trucs? Huh? Wauw, wow. dat kan hij ook nog. Ja, Umberto dan. Hij zit om de hoek, dus kom even langs. Doe ja. het nog een keer ja, over, Humberto. Ja, nou goed, dat dus. En Luc Ikink is ook weer hier. En Siewert is er ook. Daar zijn we ook blij mee. En dat is de laatste vrijdagavondshow voor de Sportzomer. Dus ik zou vooral blijven luisteren. Eerst het nieuws: hier is René van Brouw. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Maar die maakt geen werk van het arrestatiebevel tegen Safe. omdat Libië dat bevel heeft aangevochten. De nieuwe machthebbers willen de zoon van de dictator zelf berichten... en laten zien dat hij een eerlijk proces kan krijgen in Libië. En een vrouw in de Amerikaanse staat Ohio heeft ingebroken in een huis... en er daarna uitgebreid schoongemaakt. Ze drong zomaar een huis binnen in Westlake... en deed de afwas, stofzuigde en ruimde rommel op... Ze liet wel een rekening achter van 75 dollar. Ze heeft namelijk een eigen schoonmaakbedrijf en zegt dit wil vaker te doen. Volgens de politie moet ze zich nu wel verantwoorden voor inbraak... ook al heeft ze niets gestolen. Tot zover de hoofdmomenten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, Omberto mag wel blijven hoor, als hij zin heeft. Hij is ja, nice ah. zo. Nee. Ik, het is oh, hij ging naar huis. Nou, <laughs> ja, dat is Hubert Totan. Het is uh, vrijdag 1 juni. Het is twee minuten, na ah, bijna drie minuten over half negen. Het weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee. Ja. We bespreken het in oh. BNN Today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwesties zaten wij? Ja hoor, iedere vrijdag sluiten we in bn 2 de nieuwsweek af. En dat doen we altijd met leuke gasten, met mooie onderwerpen en met hele goede muziek. Vanavond blikken we niet alleen terug, we kijken ook vooruit. Want voorlopig is dit, ik zei het net al, de laatste vrijdagavondshow. Hier op Radio 1 begint volgende week vrijdag de sportzomer. En daar gaan we het vanavond ook over hebben: over die fantastische sportzomer. En dan vooral over wat zijn onze kansen op het EK. Maar het wordt niet alleen een sportieve zomer, het wordt ook een hele mooie politieke zomer. Dus we blikken ook vast vooruit op alle campagnes die er aan gaan komen. Erik mijn my man, is hier. Vorige week zat hij even op Ja, ik was even ondergedoken, of ja, in het ja. diepe zuiden. Wat was er nou met, wat, wat was het drama? Bijna was je bij RTO Boulevard met je hoofd had gestoten. Oh, ik had mijn hoofd gestoten aan een stijgerpijp. Er zat een fors gat in, Dat was op zich, was dat uh, spectaculair. Ja. Maar toen kreeg je een sms van iemand van Boulevard met, gaat het weer een beetje met je hoofd? Marlies van, wat ik denk. Ik ken jou helemaal niet. Het dus nou, was voor het eerst van mijn leven dat ik gespalkt was. Uh, toen, ben, wa, toen had je een uitgebreid item. Nee, want ik heb niet geantwoord. Oh, nee, want het ging niet. namelijk gewoon goed. Ja. Ja. Ik was gewoon gebleven. Geen echte. De bikkel. Ja, lijm. Dat lijm is er dicht tegenwoordig. Echt waar? Ja, het is schitterend. Huh? lijm erop en dan uh, klaar. Niks meer van te zien. Nou nee. goed dat je er bent en zometeen weer mooie plaatjes heb je meegenomen. Zeker. En Luc is er weer en die heeft de hele week het nieuws, nieuws gevolgd en weer wat zijn mooie uitspraken eruit gehaald. Ja, maar er was maar één ding wat echt het aller, aller, allermooiste was. Zoals een man. En die houdt heel erg van vliegen. Ja. En die kreeg toen ineens een strontvlieg na zich vernoemd. De Russische bioloog Nikita Vikrev noemde de naar Paul Beuk... omdat hij de drijvende kracht is achter een website voor vliegenspecialisten. Beuk vertelde het nieuws met gepaste trots aan zijn collega's. De eerste reactie is zo van, oh leuk, mooi. En hey, Moet je even op het prikbord hangen, dan weten de anderen het ook. En uh, ja, dan leeft men verder en dan komt er dus zo van, oh... Een vlieg op strand, ja, dat is wel leuk. Ja, je hoort nog, dat er zit echt een soort twinkeling in zijn stem. Maar als je ook naar hem kijkt, hij was zo gelukkig. De vlieg heet Azelia Beukie. En uh, die houdt heel erg van uh, olifanten. <lacht> olifanten ja, steen, ja, dat, ja is, dat is uh, ja, Klinkt da toch beter dan strondvliegen. Ja, toch? De Azelia Beukie. <lacht> Goed. Het nieuws van Luc. Zometeen hoor je wie mijn gasten zijn. Nou ja, dat heb ik al verteld. Maar zometeen, nou kon dat Erik Corton zijn officieel aan. Doe ik het nog aan. een keer, ja. Doe je het nog een keer. Maar eerst natuurlijk denk, het sportnieuws. alles 0-0. Oh. En dan gaan we door op Doorsal. Nou, dat ja. Komt... Oh ja, en eerst nog Joris Kreugel. Dat, dat is fantastisch, de meneer. De meningen zijn nog verdeeld. Wordt het Nederlands elftal wel of geen Europees kampioen? Ik heb er niet zoveel vertrouwen in. Maar het laatste rondje geef ik weg in het Oranje Café van Nederland. En dat is nu al helemaal oranje. En dat staat in Huizen. Hé hey Willemijn, waar ging dit over? <laughs> dit ging over Joris Kreugel. Die is in de kroeg. En die gaat het hebben over... Uh voor het EK's, was Jorden. Ah, okay. Ik dacht even dat jou ook kwam, maar jij komt nu, pas. Ja. Je hoort met ja. Het kort nieuws. Ja. Dankjewel voor deze aankondiging. Bas Dost, voetbald komend seizoen in Duitsland bij Wolfsburg. Hij was het afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie met 32 doelpunten. Dost maakte in 2010 de overstap van Herakles naar Heerenveen... en zal bij Wolfsburg een contract tekenen voor vijf jaar. En Dost is opgelucht dat de transfer dus toch is rondgekomen.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 heb ik een gesprek gehad met de trainer. En ik denk dat uh, dat, dat moment toen dat uh, was geweest, dat gaf de doorslag. En dan een heel elftal al Westie Sneijder en Wilfred Bouwma die hebben zich vandaag weer aangesloten bij de groepstraining van Oranje. Snijder en Bouwer zijn hersteld uh, van de wedstrijd tegen Slowakije, waarin ze geblesseerd uh, werden en zich lieten vervangen. Bondscoach Bert van Marwijk mist alleen nog Joris Matthijssen. De verdediger ontbreekt zaterdag als enige... tijdens het uh, oefenduel in de arena met Noord-Ierland. Maar Matthijssen denkt wel dat hij het eerste duel van het EK... met Denemarken gaat halen. Ja, dat gevoel heb ik nu ook. We hebben nu nog een week. Ik heb absoluut het gevoel dat ik volgende zaterdag fit ben. Maar ja, je kan het niet met zekerheid zeggen. Dat, die zekerheid heb je nooit. Ik zou gewoon dinsdag of woensdag vol uh, bak mee moeten trainen. En dan zien we het wel. Ja, ik doe al behoorlijk wat loopwerk, sprintwerk. Dus dat, dat gaat de goede kant op. En dan nog even naar tennis. Roland Garros, de Open Franse Tennis Kampioenschappen. Mark Brasser, jij hebt Roger Federer en Juan Martín Del Potro. Doorzien gaan naar de achtste finales. Hadden ze het moeilijk? Nou, Federer was niet echt overtuigend in zijn vorige ronde verloor hij al een setje en dat deed hij nu opnieuw tegen Nicolas Mahu. Ja, wat vooral opviel dat dat Federer heel erg slordig speelde. Veertien breakkans in totaal voor de Zwitser, hij benutte er maar vijf. Stond hij een keer een break voor, leverde hij meteen zijn service in. Nee, het is nog niet helemaal de Roger Federer die we zouden willen zien. Del Potro minder problemen, eigenlijk één set. De tweede set had hij echt problemen met Marin Silic. maar die set won hij uiteindelijk wel. Del Potro in een tiebreak had hij eerst al gewonnen was in de derde, was het eigenlijk wel gebeurd met uh, Silic. Dus uh, Del Potro uh, wel uh, overtuigend door. Goed, en dan de beide nummers één van de wereld. Astarenka uit Wit-Rusland en de Servier Djokovic. Uh, zij spelen nu, hoe doen ze het? Ja, er staat op de baan inderdaad. 6-1-3-1 in het voordeel van Djokovic tegen de vielder een, een, een Fransman. Ja, het hopen dat hij het af kan maken voor, voor het donker. Uh, Azarenka 4-3 achter tegen Alexander Wosniak, dat is een Canadezen. Uh, ja, nou ja, goed, een uurtje kan er ongeveer nog gespeeld worden, anders worden deze partijen morgen afgemaakt. Oké, okay. goed, dan dankjewel voor nu. Zo'n vanmiddag om 10 uur ben ik terug in de lijn. Korte vraag waar is die sportzomer nog niet begonnen? Die begint eigenlijk volgende week, geloof ik. Hè? Maandag begint hij echt zo. Tot, tot wanneer duurt dat uh, uh, hele Nee, dus de sportzomer begint. Uh, Vrijdag, Vrijdag. Voor mij of officieel? Nee, voor jou. Uh, voor mij donderdag. Want okay. ik, begin, ik moet donderdag al presenteren. En dan ga ik door. In één moeite door. 71 dagen tot. 12 augustus, wanneer eindigt de spelen? Zondag 12 augustus, houden we op willen mijnen? Maar is er dan na 12 augustus dan geen sport meer? Of Jawel, dat niet dan, ergens, dan, dan eindigt toch ja, Dan show? het nooit dan eindigt dan is het klaar. Een soort, een soort leuk roeitoernooi, er. Dan word ik afgekocht en dan ga ik met pensioen en dan is het helemaal klaar. Nee, tot 12 augustus. Maar dan is de competitie alweer begonnen. Ah, gelukkig, ik wou al zeggen, <laughs> ga gewoon door. Ik wens je veel plezier, Rob. Dank je wel. Ja, Erik. Ja, zullen we het maar doen? Doe maar. De gasten die jij al zo subtiel <laughs> verklapt hebt, ga ik nog eens even een mooie zeteltje geven. Want zij. Wie? Zij. Wie? Zij is het nieuwe gezicht van SBSS Hart van Nederland. 17 juni aanstaande maakt ze haar de buurt. Allemaal kijken, het is vlak na de tweede wedstrijd van Nederland zelf. Of de derde wedstrijd, derde. geloof ik. De derde wedstrijd. Hiervoor was zij jarenlang verslaggever van het RTL Nieuws en Royalty-deskundige. Dat laatste, dat blijf je trouwens voor het leven. Volgens mij iets waar onze Koningshuis-hooligan Willemijn Veenhoven natuurlijk stinkertje los op is. Want die is dat namelijk niet. Ik heb het over presentatrice Sandra Schuurhof. Nee. Goed dat je er bent, Sandra. Ben jij dan ook eigenlijk gewoon republikein, zoals alle royalty-verslaggevers? Nou, niet allemaal hoor. Ik ken een paar, die zijn toch zeer uh, koningsgezind? Oh, ja, ja. Ja, uh, Mark van der Linden vind ik toch wel geen, geen typische republikein. En jij? En, uh, nee, ik ben ook geen republikein. Nee, nee, ook niet. Oh. Maar nee, dat, misschien uh, leer je dat ook wel af als je dit, uh, dit te lang doet, dat Koningshuis volgen. Nee, ja, ze worden het juist allemaal. Ja, nee, ik vind het een mooi instituut en uh, het, is, uh, het is interessant en het voegt iets toe, vind ik, aan, je hebt, aan Nederland. jij blijft dat wel doen ook? Ja, ik blijf wel. Ja, je hebt die kennis natuurlijk opgebouwd uh, de afgelopen 11, 12 jaar en het zou zonde zijn om daar Nee, uit het niks niets meer mee te doen. Alleen ja. hoe, hoe we dat vorm gaan geven, dat moeten we even bezien. Hoe dat, hoe dat zich laat combineren met het presenteren van Hart van Nederland. Ja. Ja. Dat gaan we zien. Erik, de Tweede. Ja, hoor. Raul, hij is een van de beste en meest bekende freestylers ter wereld. Samen met Ronaldinho stond hij op de middenstip van het San Siro stadion. Cristiano Ronaldo deed truut van hem. En ook Humberto Tran weet inmiddels hoe hij gepannaat wordt door deze man. Hij <laughs> heeft vandaag nog een balletje getrapt met niemand minder dan Johan Cruijff. En daarnaast is hij ook nog rapper en presentator bij ZEP. En uh, we zijn met z'n allen hartstikke blij dat hij er is. Sofian Touzani. Yeah. Goedenavond Soufiane. Jij, jij hebt vanavond, vandaag nog voetbal met Cruijff. Ja, er was een uh, Cruijff in, uh, in het Olympisch Stadion. Ja. En uh, toen was ik heel even toch even profvoetballer. Want uh, niet alleen Cruijff was er, maar ook bijvoorbeeld een Aaron Winter, Brian Roy, uh, Wim Jong. En dan sta ik daar als uh, straatvoetballer tussen dan. Oh, en doe jij kuntjes? kunstjes? Ja. ja, nou, ik moest wel een beetje functioneel spelen. Want, uh, ja, want anders even... moeten ze twee ballen in het veld gooien. Ja, ja. Dan En je loopt leuk. ze er toch allemaal uit, die oude knarren? Ja, maar je <laughs> moet een beetje respect hebben. <laughs> uh. hey, want even voor de duidelijkheid. Ja, jij bent begonnen als, als uh, noem je dat, gewoon voetballer, toch? Ja. O, ja. En toen vanwege iets ernstigs met je rug... Ja, ik ben je uiteindelijk dit gedaan? Ja, als... nee, bijna iedere jongensdroom, tenminste. Dus bijna iedere Balf, jongensdroom. Sievers, maar... uh, ik, ik keek ook gelijk naar rechts, Maar uh, die wil profvoetballer worden en uh, dat had ik ook. En uh, ging redelijk. En toen op een gegeven moment hoorde ik vaak dat ik scheef liep en toen ging dat onderzoeken. En toen uh, bleek dat ik een scoliose had, een rugafwijking. Uh, toen moest er een 30 centimeter pin in mijn rug. En uh, toen mocht ik een jaar lang niet competitief spelen, maar ik mocht wel uh, hoog houden. En de dokter die, die hoorde verhalen over mij van uh, die slaapt met een bal, dus die moet wel iets met een bal gaan doen. En ja, toen kwamen we net van die digitale cameraatjes uit... en hadden we dan opgenomen, op YouTube gezet... en toen uh, had ik 10 miljoen hits. Maar maar, maar, 10 waarmee? Miljoen, waarmee maar, precies wat maar, deed je? hoog houden, uh, ja, ja, freestyle, voetbal is zeg maar... Uh, yeah, uh, niet alleen hoog maar gewoon trucs... die eigenlijk niet functioneel zijn, maar puur voor de show. Dus uh, ja, entertainment. Ik kan zeggen, ik kan me voorstellen dat als je straatvoetbal doet en dan echt straatvoetbal, dus laat maar zeggen 5 tegen 5 of vier tegen 4, dat is nog veel slechter voor je rug, volgens mij. Dat moet jij niet doen, toch? Nou, nah, het was meer dat het gewoon omdat het jaar ging. Omdat het pin in de rug zat. Als je dan duels hebt, dan kan het heel erg gevaarlijk zijn. Ja, maar daarna kan ik gewoon alles. Dus ik speel ook gewoon zelfvoetbal op hoogste niveau. Ah, okay. ja. ja. Maar het gaat vooral die drugs, of drugs. Maar hoe noem je dat dan officieel, wat jij doet? Uh, ja, freestyle voetbal. Freestyle voetbal. En Cristiano Ronaldo doet jou na. Ja, hij heeft jouw... dat wel eens gedaan. Hij heeft het wel eens gedaan. Dat is, is een lekker. goed verhaal in ieder geval. Ja. <laughs> We hebben er nog één. Heel goed verhaal. Want er zit er, hij zit tegenover met een man die nou ja, echt niets met voetballen... hoe genaamd heeft, maar wel met... Met notulen, wat was het ook weer? Ja, statu we statu oh, ja, statu ja. <laughs> ja, statutair voetbal. Het, het is geen grapje, nee. Is het is geen grapje. Blauwe. Het is echt zeg waar. Maar, maar uh, de door, hoofdredacteur Duke Widia noemde deze week nog de ontdekking van het jaar. En dat is misschien ook wel zo. Ik krijg nu een klein pizzaatje geserveerd trouwens. Uh, en en hij, kan, hij kan als enige man, volgens mij die ik ken, uh, 500 dingen tegelijk. Geen 500 dingen tegelijk, trouwens. Hij uh, kan uh, en de G500 runnen. En hij kan schilderen. En hij kan nog vier tentamens doen. En ook nog een beetje verhuizen. En dan mooie kas wit verven, maar wij zagen dat talent hier al jaren geleden hoor. Vaste gast in de show, dus g 500 man klusser en politiek commentator... Siewert van Linden. Hé hey Erik. Goedenavond. Goedenavond. Je, je bent net verhuisd hè, vandaar dat klussen. Ja, ik ben echt net verhuisd. Echt. De taxi stond nog voor de deur. Ik moest er een paar van die uh, kastjes en doosjes naar binnen tillen. Dus het is nu een beetje uh, een soort van uh, explosief gebied in mijn huis. Maar het wordt eerst een eigen huisje. En ja, we gaan samen samenwonen. Ja. Of mag ik dat niet mag zeggen? Ah, dat mag je best wel zeggen <laughs> hoor. Het zijn er volgens mij niet echt meisjes met een Sybert boven hun bed. Dus, uh, nou, dat is ze uh, niet. Dat zal ze niet uh, <laughs> Ik denk het wel inmiddels. Maar goed, Sybert, goed dat je er bent. Ja, leuk. Ik uh, zeg... doen? Uh, Plaatje. doen. Ja. Zet een punt achter de week. Ik ga beginnen met een beentje wat ik normaal gesproken eigenlijk op Radio 1 niet zo erg kan draaien. Omdat ze komen uit Nijmegen. Ze het De Staat en maken over ja. het algemeen best wel luide gitaarmuziek. Dan ga ik je straks overigens wel meer lastig vallen, maar dan van een ander beentje. Maar ik dacht, ja, de staat Staten, Staten is toch een van mijn favoriete bands. Um, die, heb ik, die heb ik er nog nooit gedraaid. Maar als er dan iemand zich met een klein remixje gaat bemoeien. en dat een beetje zomers maakt. en het, nou, het is misschien koud buiten, maar het is een waterig zonnetje. Denk, nou, dan neem ik hem nu voor de laatste BN Too Deze op de vrijdagavond. maar eens mee. De kokosuitvoering van Sweatshop van de staat. gedaan door Marcel van Assel, oud-drummer van Koopark. Die heeft er iets prachtigs van gemaakt. Ben Binnen klaar voor de bossa? Wow. Now gaan we dan. Sweat shop. This starts. I've been working all damn day in the sweatshop shop. It'll feel like I'm dying but I won't stop. I don't mind cause I'm the kind of guy. I'll pumped it until the end of time. I've been working all damn day in the sweatshop shop. I've been going all the way in my tank top. I don't mind 'cause I'll be looking fine. Yeah, pump that out until the end of time. So yeah. Ook elektronisch en een beetje harder en een, een tikje sneller. Dat zou ik niet durven zeggen. Maar een remix door de drummer van Spinvis. Dus hoorde je uh, de staat en sweatshop. Wat is dat eigenlijk, Erik? Wat? Dat dwarsfluit opeens weer hip zijn. Je hoort ze hier, je ziet ze in de Heineken reclames. Ja, ja. Ik denk dat Berdien een hele leuke zomer tegemoet gaat. Uh, met, uh, ik weet het niet. Ja, dwarsfluit, Het is een beetje... Als je het hebt over bossen Nova, dan mag de dwarsfluit eigenlijk niet uh, ontbreken. Zo ook in deze, dus. Kijk. We gaan we naar de eerste onderwerp, Luc. Ja, we beginnen met het Nederlands elftal. Nog een week en dan gaat het beginnen, hè? het EK-voetbal in Polen en Oekraïne. En dus neemt hij langzaam maar zeker toe de oranje koorts En dat merk je best in Hoenderlo, waar de 23 spelers aan het trainen zijn. lo wordt Hoenderlo deze dagen ook wel genoemd. <lacht> Al ver voor aankomst van de voetballers staan de fans te wachten... voor het hek van het Golden Tulip Hotel, de thuisbasis van het Nederlands elftal. Onder de fans ook twee jongens uit Hoenderlo zelf. Jort en Jamel. Zij azen op handtekeningen van hun helden. Ja, want dat is nu een beetje waar de Nederlandse supporters mee bezig zijn. Hè? Een tekort aan spectaculaire wedstrijden, en dan moet je toch wat. En iedereen heeft zo zijn eigen favorieten. Van Robben. Wat is je grote voorbeeld? Ja, ik Robben. van uh, Maatje nodig. Ah. Daar zijn jullie fan van? Ja. ja. Maar handtekeningen jagen, dat is een vak apart. Hè? Je moet snel zijn, brutaal, slim en een verzorger hebben. Ja, open moet even voor de kinderen zorgen, want anders gaat niet goed... Oh, ze niet vol hè? Hoe lang staan ze hier al? Ik vanaf half wel vanmorgen. En het is nu drie uur hè? Ja, bijna drie uur. Dus even lunchen. <lacht> Tegen drieën is het dan eindelijk zover. De helden rijden af en aan. Ja, dan gaat het beginnen. Scannen, wie zit er eigenlijk in die auto? En je wil natuurlijk geen handtekening van Stijn Schaas of Tim Krupp. Moet je het niet hebben. En dan, als je een doelwit hebt, knallen. Gewoon toerennen en vragen of ze je handtekening mag. Ga we eens even zien. Wieso? En onze eigen twee kleine helden, hoe hebben zij het gedaan in deze chaos? Van Kees Jansma. Kees Jansma, <laughs> wie <Wat> is dat? <laughs> Nee, dat is dus niet goed. Als je ook een handtekening van Kees Jansma wil, het kan nog. eventjes morgen speelt het Nederlands zelf als zijn laatste oefenpartij. Dus we gaan nog één keer naar de persconferentie met Bert van Marwijk. Ja. Hé hey Bert, uh, kwam er nog wat uit? Oftewel, wat bedoel je met kwam er nog wat uit? Er <lacht> staat hier in de tekst. Hé, hey, laat maar. Hey. Hey, weet je wat jij moet doen? Jij moet uh, de spelers meer breedte laten opzoeken. En als je dan Rob en op links en rechts zet... dan kan Robben weer naar binnen. En dan kan hij gesteund worden door Willem vanaf de backpositie. En Van Pees laat je dan in de spits spelen. En Hunsla, die moet gewoon niet zo janken. En dan wordt hij pin zitten. Maar ik zie toch wel langzaam een, een trainer in jou. Hm. Ik weet dat je veel verstand van schaats hebt, maar... Uh. Het voetbalverstand uh, komt er ook aan. Nou, dat vind ik. Bert, dat vind ik vriendelijk van je. Ja, ik vind jou heel aardig. Oh. Uh, ja, nee, maar ik, uh, ja, Ik, ik, ik vind je ook aardig, maar ik ben getrouwd zo. Dus het leeftijdsverschil is ook wat aan de het grote. Wij is een keer in een kamertje gaan zitten met z'n tweeën. Ja, ik weet niet. Ik, weet, ik, ik vind je ik ik wel aantrekkelijk een aantrekkelijke man, maar niet, niet op die manier, Bert. Ik, ik zeg en... En meen het echt. Ik denk, als we samen een keer in een kamertje gezeten hebben, ja. dan stel jij die vragen niet eens meer. Ja, maar ik vind het wel een beetje. Kan je niet eens bestellen. Oh, wat, wat, wat. Ja, ga die door als u wilt. Ja. De eerste rij. Alsjeblieft. Geleden. Wil je rijden? Ben jij bij de zit nou echt? Ja, Ik dus... zat daar vanmiddag, dus ja. ja, ja, ja. Het EK, ja, daar hebben we het over. Sofia, jij hebt er verstand van. Hè? Ik bedoel, jij als freestyle voetballer en uh, voorheen... Uh, nou ja, goed. Jij hebt er gewoon verstand van. Jij was erbij, hè? Tegen Slowakije. Ja. ja en goed. jij hebt de, de, natuurlijk al die oefenwedstrijden gezien. Is het zo dramatisch? Ik lees alleen maar in de kranten. Oh, oh, oh, we moeten ons zorgen maken. Nou, het is gewoon elke keer zo bij, bij een groot toernooi dan, dan, uh, dan worden daarvoor uh, wat oefenwedstrijden gespeeld. En uh, iedereen is natuurlijk ook uh, op een manier aan het spelen dat ze niet geblesseerd willen raken. En ik kan me eigenlijk niet echt veel oefenwedstrijden herinneren van het Nederlands Elf, dat, dat die spectaculair waren of zo. Nee, maar ja, we, hebben, we doen het nu wel echt heel slecht, toch? Eentje, Wat was het, oktober of zo tegen Engeland gewonnen, natuurlijk nu net, tegen Slowakije. Ja, maar voor de rest alleen maar verloren. Ja, ik, uh, wat uh, Van Persie zei in het interview... die zei van, uh, ja, we kunnen beter de fouten nu maken... dan straks als we op het EK ja, staan. Ja, dat is ook weer zo mooie. ja. En, uh, heeft hij helemaal gelijk nee, nee, maar Volgens mij hebben ze in de aanloop naar het WK... van de IJsselmeervogels verloren, geloof ik, of zoiets. En dat was, daar hadden ze ook zo'n oefenwedstrijd tussen zitten. dat Je dacht, hoe kan dat? Ze spelen inderdaad met, uh, niet met het mes, met, niet met mensen mes op tafel. Ja, hoor. Maak jij je zorgen, Erik? Als je ze zo ziet. Als ik me zorgen ga maken over voetbal, moet je je zorgen over mij gaan maken. Want dat uh, zijn wel andere nee, die, dingen in de wereld. Maar... Er is natuurlijk heel veel discussie uh, uh, van Mar, wat, wat net uh, Luc zo mooi zei. Van, van Persie Huntelaar. En dan lees je vandaag ook in de kranten, nou ja, de hele week al. Het is ook niet goed voor het team. Als er deze maar onduidelijkheid. Hoe zie jij dat, Sofian? Um, ja, het is heel moeilijk te zeggen. Want kijk, ik heb, ik heb nu het misten. Zo oud ben ik niet. Maar de WK's en EK's die ik heb meegemaakt. Uh, ik kan me herinneren dat Spanje bijvoorbeeld in de voorbereiding echt ook helemaal dramatisch was. En dat er ook uh, uh, echt oneenigheid was tussen Madrid-spelers en Barcelona-spelers. En uiteindelijk gingen zij met de cup te vandoor. Italië ook, toen ze wereldkampioen werden. oh ho, ho, zie wat zegt hij zo van voetbal. Italië hetzelfde toen, maar het was een heel oude ploeg was dat. Ja. En er was allerlei ruzie en gezeur en gezeik. En uiteindelijk werd ze gewoon wereldkampioen. Dus ja, dus misschien is het wel huh? nou, leuk. Zijn noodig? ze getergd, dan... Werkt okay. het. Ja. ja. Maar goed, de, de, wat, de nationale discussie. Ik heb hem ook goed ingelezen. <laughs> ja. <laughs> ja. Van Persie en Huntelaar, wie, wie moet het worden? Um, ja, volgens mij dan. Hè? Want ja, iedereen heeft daar een bepaalde mening ja. over. Ik, ja. uh, ik denk dat uh, Van Persie gewoon in de spits moet. Want? Die, uh, ja, hij is gewoon een betere voetballer dan, uh, dan Huntelaar. En, uh... Driekwart van Nederland is toch echt voor Huntelaar? Ja, Huntelaar heeft uh, veel goals gemaakt en hij is ook echt heel erg goed. En ik denk dat Van Marwijk ook echt een groot probleem daarmee heeft. In de zin van, hè, hij moet toch iemand die zo goed gepresteerd heeft uh, ja, uh, laten spelen. Tenminste, volgens velen. Ja. Maar aan de andere kant... ja. Volgens mij kun je gewoon heel simpel zeggen, de een is beter dan de ander. En Van Persie is... Ja, ja Dan meer. moet je ook niet gewoon kijken naar per wedstrijd naar wat, tegen wat voor soort land je speelt. Bedoel, als, je dat, als je Portugal hebt, wat gewoon die, met nog, die nog wel met scheermessen in de, in de punt van de schoen spelen, zou ik maar zeggen. Of tegen Denemarken, dan moet je toch een andere tactiek hanteren, lijkt mij. Ja, Ik zeg dat er maar één tactiek is en dat roepen we ook dat allemaal als oranje Oranjefans. Nee, nee, dat is aanvallen. We zeggen toch allemaal aanvallen en, en dat, dat zie ik te weinig. En je bent vandaag ook heel mooi in het Oranje ja helemaal niet, maar een beetje... Hè? Nou ja, als, ja. Allemaal te zien trouwens op de webcam radio1.nl uh, Ga jij het volgen, Sandra? Ja, ik zal wel moeten ook natuurlijk, ook voor Hart van Nederland. En uh, dat is natuurlijk echt koren uh, op de molen, zullen we maar zeggen. Ja. Maar Want... is dat, moet je er moeite voor doen? Of... Nee, nee. Het gaat over niets anders. Je moet moeite doen om het niet te volgen, zeg maar. Je kunt, je kunt er niet omheen. Het gaat echt over of het nou een oefenwedstrijd is. en straks als het echt gaat, begin ik al mijn hart vast. En dan al die oranje straten weer en al die mensen, gekkigheid, uitgedost. En, daar gaan ja. jullie het natuurlijk heel veel over hebben in Hart van Nederland. Ja, daar gaan we het heel erg over ja. hebben. Dus daar hebben we het nu al heel erg over over. En het moet nog beginnen. Dus het, zal, het ja. wordt alleen maar erger. Dus ja, ik, ik, kan het, ik kan het niet ontwijken. En ik vind het ook wel weer leuk. Uh, ik moet ook werken op die avonden. En dan is het ook wel weer leuk. Ja, want jouw debuut is net ja, is nederland Ja, in portugal. portugal En dat kan natuurlijk een beslissende wedstrijd zijn. Of misschien al helemaal niet. Wees het al helemaal klaar. En weten we het al. Dat hoop ik natuurlijk niet. Het, uh, dat wordt wel, het wordt wel leuk, ja. Even, even een rondje. Hoe ver komen we, Sandra? Mm. Ja, ik vind dat je altijd alles wat de zonnige komen moet bekijken. Dus ik zeg gewoon de finale. Vrouw, he? Ik heb Ik in mijn, uh, mijn uh, poeltje met mijn mannen heb ik hem op de kwartfinale staan? Ja, ja, je bent een realist. Je moet een optimist zijn. Ja, kijk, als het om geld gaat, dan kun je maar beter realistisch zijn. <laughs> Sofia, ik heb hier uh, twee bekers voor me staan, en ja? die, uh, die zijn allebei uh, half vol. Dus uh, ik ga er voor. dat bij zeggen, elkaar? Uh, Oh ja, dat is oh, ja, hey, dat is een Ze goeie. Zijn goed. <laughs> Dan pak ik die leger wel. Wat nee? nee? ja. betekent dat? Ja, kampioen. Kampioen, ja, gewoon deze voel Erik oh. We een optimist en een realist. En dan komt de... Pessimist in mij toch een klein beetje naar boven. Nee, ik denk... We zitten natuurlijk in een afgrijzelijke pool. Uh, en ik denk dat Denemarken ons uiteindelijk de nek om gaat draaien. Ja? Ik denk niet dat we dat dat er heen in de eerste land mee komen. Ja. We verliezen sowieso de eerste wedstrijd al. Ja. Opa. Goed. En jij, wat denk jij mee? Ja, nee, ik, ik, ben, ik ben net zo'n vrouw als jij. Dus natuurlijk de finale, hallo. <lacht> wat denk jij nou? Mag, makkelijk, met gemak. Sofia, jij bent de enige hier aan tafel die er echt heel veel verstand van heeft. Um, je hebt erover nagedacht. Wat zijn drie redenen waarom we, waarom we inderdaad... Kampioen zouden kunnen worden? Nou ja, eentje hoef ik niet heel lang over na te denken. Kruijff zei ooit: van, Als je meedoet, dan uh, maak je sowieso kans. Dus <laughs> dat is één. Ja. Uh, twee is, ik denk dat uh, het, het laatste EK uh, hebben we de halffinale gehad. laatste WK de finale. Er zijn best wel een aantal spelers die nog steeds uh, in het team spelen. Ze zijn weer een paar jaar verder. Dus uh, Nou, EK, uh, EK half finale, uh, WK finale. Nou, ik, dan zie ik het wel zitten dat ze dan dit keer dat ook echt gaan doen. Um, en nog een reden waarom ze het zouden winnen. Ja, ik, ik, um, ik hoop echt dat ze gewoon vol op de aanval gaan. En niet dat tussen... Het dat is tussen. Dus, dus, um, ja, bijvoorbeeld tegen een land als Spanje of tegen, tegen Duitsland. Dan heb je echt zoiets van... Ja, um, ga dan e of helemaal verdedigen of vol op de aanval. Maar niet daartussenin. met dat 4-2-3-1 krijg ik dat gevoel. Het is wel heel ingewikkeld tegen Duitsland en Portugal. Vol op de aanval gaan. Daar hebben we gezien wat dat opleverde toen die wedstrijd tegen Duitsland. Ik werd toen ook echt ge, uh, gegrepen en was ontroerd Die mm. wedstrijd tegen Italië en Frankrijk ojojo dat, dat is toch het voetbal dat jij wil zien, toch? Ja, maar net, we hebben ja. vorige week hebben we finale gehad Maar daarna is het toch overal groepen van ja. oh, Wat hebben we shit gespeeld Samenvattend, ja. drie mensen aan tafel zeggen hier dat we de finale halen Dus dat lijkt me duidelijk dat Maar wie staat er uh, ook in de finale dan? Ja, um... Gaan jullie tijdens het nieuws uh, e, okay, nou, we ja, gaan we gaan. over mezelf praten? Zometeen <laughs> nog wel wien BNN Today. Met onder andere over de politieke campagne. een week. Deze week in Vroege Vogels. Het verband tussen meeuwen, rode lippen. en een van Slans grootste gedragswetenschappers, Nico Tinbergen.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 Norchi Jazz, nog een keer beleven op Curaçao doen we het dunnetjes over. Geniet van Alicia Keys, Santana, Mana, Jill Scott, Caro Emerald, India Re en nog veel meer. 31 augustus en 1 september op Curaçao. Kijk op Curaçao -G Ontdek Ontdekte wet van Lexens. Ga naar lexens.com. Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk en boek op curaosnorchijazz.com. Dit is Radio 1.